Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In achterstandswijken gaan maar weinig mensen een coronavaccinatie halen. In die wijken komt maar 30 of 40 procent van de mensen met een prikafspraak ook echt opdagen... Volgens deze huisarts in Rotterdam heeft dat te maken met alle berichten over bijwerkingen en de prikstops die er zijn geweest. Een zeer zeldzame bijwerking van het vaccin heeft een heel veel aandacht gekregen. En zoveel aandacht gekregen dat het bij mensen angst en twijfel heeft veroorzaakt. En het miste in die paar weken was um, een andere informatiecampagne van toegankelijke en heldere informatiecampagne voor de burgers dat het publiek eigenlijk in alle wijken in Nederland zou kunnen begrijpen. Huisartsen en specialisten vinden dat er betere voorlichting moet komen over de vaccinatie, speciaal voor mensen in kwetsbare wijken. Zij zijn soms verkeerd geïnformeerd of snappen de info uit persconferenties niet goed, zeggen huisartsen. In de Himalaya zijn zeker acht mensen omgekomen door een lawine. Bijna 400 mensen werden uit de berg in India gered. En Zes van hen zijn er slecht aan toe. Indiase media schrijven dat de mensen bezig waren met wegwerkzaamheden en werden overvallen door de lawine. Horeca-ondernemers in de gemeente Stichtse Vecht hoeven toch geen 4000 euro boete te betalen. De gemeente gaf de boetes omdat deelnemers aan een horecawandeling te lang bleven hangen bij de zaken, maar de boetes worden nu geschrapt. Het blijft bij een waarschuwing voor de ondernemers. En een honkbalcommentator in de VS zat lekker in de wedstrijd gisteren een beetje te, want tijdens de collegewedstrijd tussen Texas Tech en West Virginia kwam de bal recht op hem af.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 Dit heb ik in twintig jaar uh, dat ik hier bij die radio zit nog nooit meegemaakt. Geen dieren in het dierentehuis. Maar ja, mag altijd even op de website kijken. www.dierentehuiskennemerland.nl Om mijn bericht te verifiëren. Maar niet getreurd. Da daardoor kan ik mijn uh, de ZOS Live. De standwoord op zaterdag live uh, uitvoering. Van een artiest dan wel groep.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 So neat Dance, Dance. To the Eurobeat Yeah Dance. Gonna be so cool Het is echt een hele goede platen die je uitgekozen hebt. De ja. Dive Straits en Twisted by the Pool. The FM, Race Radio Pit Report. Pit Report. Ja, je weet wel wat goede platen zijn die Albert Young. Ik ben er helemaal stil van. Ja, <laughs> ongelooflijk. De <laughs> Pit Report, hoe is het daarmee? George Russell heeft alsnog zijn excuses aan Valtteri Bottas aangeboden... voor de zware crash bij de Grand Prix van Emilia Romagna... Van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 zo ben ik niet en ik verwacht meer van mezelf omdat ik weet dat anderen ook meer van mij verwachten. Bottas en Russell gaven elkaar na afloop de schuld van de aanrijding. De Brit had meer snelheid en probeerde de Finn buiten om in te halen, maar juist op de plek waar hun kleine knik in de baan zit raken de twee bolides elkaar. Het leidde tot een zware crash, veel brokstuk op de baan en zelfs een tijdelijk stilgelegde race. Russell stapte als eerste uit, zijn zwaar beschadigde racewagen en ging verhalen halen bij Bottas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 uh, in, een de, in een debrief na de grote prijs van uh, Emilia-Romagna van afgelopen zondag, die Max won. Zo duurde de eerste pitstop van Hamilton veel te lang, omdat een van de wiel wielpistolen niet goed werkte. We verliezen tijd bij de pitstops en dat is iets waar we al een tijdje op focussen. Zeker op de lange termijn kijken we naar wat we kunnen doen om met onze bemanning en, deze, en onze uitrusting om de pitstops sneller te laten verlopen. dus Sholvin.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 much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 Als je dit uh, morgenochtend uh, eerst doet en daarna Jess gaat luisteren, Albert Jan. Ja. Bij CFM en uiteraard uh, zondagmiddag Zandvoort op zondag. Nou, dan zit je zondag wel helemaal uh, gebeiteld uh, morgen. De Sunday morning, de Easy inderdaad. Uh, de single van de uh, Commodores. Uh, waar zongen ze live? Waar, goeie vraag. Uh, uh, zoeken we op. Zoeken we op. <laughs>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 ik geloof, ik geloof in jou en mij. <laughs> en als je voor ons opstaat, ben ik bij je. En misschien heb ik al tegenzet. Oh, wow. En als de zon schijnt buiten, gaan we lopen door de duinen. En als het regent, gaan we terug in bed. Langzaam wakker worden, zwevend door de tijd. Ik zie het licht door de gordijnen en ik weet het verleden. Geen zekerheid. Door oh. oh, ze kunnen niet zeker weten waar alles gaat.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 Kale op je maan. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw.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 Ja, ik, ik viel er snel van achter. Ja. Ja, ja, ja, het was niet Met normaal. De... Ik zag je ook uh, in één keer uh, rennen door de studio of zo. Van, je werd helemaal gek, volgens ja, ja, ja, ja, mij. Ik... Ja. En dat heb je Gronings nog niet gehoord. <laughs> nee, ja. Oké, okay, nou, je bent er weer. Goedemiddag Fred. Ja, goedemiddag. Hallo. Hoi, goed dat je er bent. Ja, we zijn meteen, je weer moet weer. aan het werk, hè, zo meteen. Ja, nou ja, werk. werk, werk, werk, werk. Ja. Ja, ik, ik, ik noem het geen werk. Nee. laat ik, het zo. <lacht> ja, ik weet niet hoe jij het ziet, erop maar... Nee, nee, ik zie het helemaal niet zo. Hij, het, hij, de, de, de... hij, hij, hij ziet het al 30 jaar, 31 <lacht> jaar als de werk. Oké, oké, oké. Nou, je gaat uh, hobbyën zo meteen uh, na vijf jaar. <lacht> ja, we ja, ja, ja. gaan even hobbyën. <lacht> even een beetje plaatjes draaien en zo. Ja, ja dat kan bij CFM Dus, uh, nee, ja, zeg het maar, wat ga je doen vanmiddag? Ik eventjes wat mensen bellen natuurlijk. Uh, waaronder uh, Peter Beense. Gaan we hey. bellen. Om, uh, om kwart voor zes. En uh, de Crazy Accordions. Uh, na de eerste etappe zijn die hier in de studio geweest. Ja, klopt. Ja. En uh, ja we hadden nog eens afgesproken dat ze hier live zouden gaan spelen. Uh, met, uh, met de accordions. Dus dat gaat dan gebeuren. Maar uh, ja, vanwege de corona was het natuurlijk een beetje...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 Oh ja, plaatje aanvragen. Ja, natuurlijk. Dat kan ook nog... Ik ben, iets met uh, ZFM-artiesten uh, zfm of iets uh, dergelijks. Ja, zfmartiesten.nl. Nou ja, inderdaad, ja. Dat bedoel ik. En meekijken kan ook natuurlijk zfm-live.nl. En wat komt Peter Beentje? Wat heeft hij nieuws? Heeft die ja, plaat, die heeft of... een, uh, een nieuwe single uitgebracht. Een, uh, ja, best een, een, een, een, een teerjerker zeg maar een tranen trekken. Ja, ja. Schrijf even mee voor het gedicht. Uh, <laughs> het is in ieder geval getiteld is er dan niets meer. Ja kijk dat is dat, dat is er dat, dan dus, niets meer. Ja. Nou ik kan horen maar weer aankomen Albutia. <laughs> ja en de, en de crazy accordions uh, nieuwe single. Uh, ja die heet gewoon uh, hoe toepasselijk ook mijn accordeon. Ja, ja dat het, is uh, duidelijke uh, duidelijke taal. Ja dus uh, nee, dat, uh, dat gaan we allemaal doen en uh, ja ik had eigenlijk nog eentje maar uh,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 En een grote verschijnheid aan uh, vocalisten en instrumentalisten. Natuurlijk ook Stan Gets. En waaronder natuurlijk Stan Gets. Als de Lex Jaspers. Die komt trouwens uit Groningen. Gary Mulligan, Rita Reis. En in het tweede uur koos Japer voor. Om Louis van Dijk, die voor het ledenjaar overleed.